Mautschreurs met het NOS Journaal. Duits 90 miljard euro uit voor de opvang van vluchtelingen. Dat blijkt uit een rekensom van het Duitse ministerie van Financiën... die in handen is van het weekblad Der Spiegel. In de prognose wordt er van uitgegaan dat er jaarlijks honderdduizenden vluchtelingen naar Duitsland komen. Het geld wordt onder meer besteed aan opvang, huisvesting en talencursussen. De regering probeert het met de deelstaten eens te worden... over de verdeling van de kosten. Eind mei moet er een akkoord liggen. De Nederlandse Syriëganger ANEZ is mogelijk toch niet dood. Vorige maand werd gemeld dat hij voor IS een zelfmoordaanslag had gepleegd bij Damascus. Daarbij kwamen zo'n 50 militairen van het Syrische leger om het leven. De Telegraaf schrijft dat hij pas nog heeft gebeld met zijn familie Een bronnen hebben dat bevestigd. De AIVD waarschuwt al langer dat dit soort berichtgeving een tactiek kan zijn van IS om geheime operaties voor te bereiden. Nederland heeft te maken met de grootste pollenexplosie... van de afgelopen tien jaar. Door het warme en droge weer van de afgelopen week... gingen eiken, beuken en dennenbomen allemaal tegelijk bloeien. De pollen van deze bomen veroorzaken niet echt hooikoortsklachten... maar zorgen wel voor een geel stoffig laagje op auto's. Het hoogtepunt van de pollenexplosie was afgelopen zondag... zegt het Leids Universitair Medisch Centrum. Toen zijn 800 pollenkorrels per kubieke meter geteld... In de Giro d'Italia is wielrenner Tom Dumoulin zijn roze leiderstruik kwijt. In de achtste etappe eindigt hij op bijna drie minuten achterstand van de winnaar, de Italiaan Gianluca Brambilla. Die is ook de nieuwe leider in het klassement. Dumoulin is buiten de top tien gevallen. Morgen kan hij iets van de schade goedmaken, dan is er een tijdrit, dat is zijn specialiteit. Het weer af en toe een bui, maar vannacht overal droog... bij minimaal van een graad of vijf. Ook de Pinksterdagen verlopen wisselvallig en fris. Het wordt hooguit 13 graden. En dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu, entertainment for you Come on, shake your body, baby, do that conga No, you can't control yourself any longer Come on, shake your body, baby, do that conga No, you can't control yourself any longer But don't machine en uh, de konga. Nou, daar zijn we weer. Goeie avond. Als goeie ik dat he? hoor, ja, nu is het goeie, goeie avond. Ik heb heel veel zin in vakantie gelijk. Ja, nou, anders ik wil. Dan moeten ja. we de andere kant op rijden. Niet ja, via Schiphol, want dan slaan we ineens af. Nou, ja, maar hier ontkomt je er niet aan. Dus nee. de vliegtuigen vliegen laag over hier. Dus ja, ja, daarom. Maar dan zit ik ineens straks in het vliegtuig. Hé, hey, maar uh, ja. Heb je, heb je eigenlijk nog wat, uh, wat toe te voegen eigenlijk aan... Uh, aan het hele plaatje. Nee, ja, ik hoop dat die lekker gedraaid blijven worden... en uh, dat ik in die top 5 blijf. En, uh, want daar ben ik super blij mee. Ja. En uh, ja dat mensen hem lekker veel kijken op YouTube. Hartstikke leuk natuurlijk. Overal te downloaden via alle portals. En uh, ja. ja, wat ik zeg, uh, ik vind het een topplaat. En uh, ja. ja, ik hoop dat de andere mensen dat ook vinden. Dan ben ik helemaal blij. Ja, nou en... Uh, ja. Kunnen ze je ook vinden ergens op een site? Uh, heb je een eigen site? Uh, nee, we hebben de, de fansite zeg maar eraf gehaald. Ja. Uh, allemaal via Facebook. De site uh, de, de, de reden? Of? Nou ja, kijk, fansites worden niet heel veel meer bekeken tegenwoordig. Het gaat eigenlijk allemaal via Facebook. En, uh, nou, ja. maar heb je geen uh, fansite uh, uh, Facebook page? Oh, zo bedoel uh, je. Ja, ja, ja. ja, Nee, die wordt binnenkort omgezet. Okay. Alleen, uh, we hadden dat gedaan, alleen Facebook had een fout gemaakt. Dus moesten we terugdraaien. Dus binnenkort wordt die omgezet. Kunnen mensen ons volgen? Uh, nou, zoals jij uh, als geen ander weet. <laughs> Doen we ook nog wel eens een live opnametje in de auto. Ja, naar ja, een optreden. Allemaal te volgen uh, via Facebook. Ja, allemaal gezellig. En ja. dan kunnen we de berichten beantwoorden. En dan uh, zien we de mooie berichten van jou. Uh, dat we nog steeds in de top 5 staan. Ja, ja. Dus, uh, ja, dus alles via Facebook. Kijk, ja, morgen, morgen dan is er weer een, een nieuwe week. Hè? Ja. Dus dan... Uh, dan gaan we kijken of je er nog is. Gaan staat. we kijken of we er nog één staan. <laughs> Zweten, Arno. Als ik morgenavond ja. helemaal dronken ben, dan staan we er nog in. Ja. Er nog in. <laughs> uh, ja, ik ga nog een uh, plaatje draaien. Ik weet niet of je nog wat, uh, wat uh, verder te liegen hebt, eigenlijk. Uh. Nee, uh, verder hebben we niks meer te liegen. Arno zijn in de auto al niet te veel liegen vanavond, ja. uh, dus uh, we houden het hierbij. <laughs> ja, nou, ja. Jullie gaan nog wel naar optreden vanavond. Wij hebben zo nog een optreden in Rotterdam. Okay. Uh, Daarna mogen we nog even naar Amsterdam. Een privé of. Uh... Uh, nee, een cafeetje. Oh, okay. en, uh, Wel een cafeetje. Een cafeetje, is dat? cafeetje. Oeh, hij heeft het net gezegd. Ik ben het nou weer vergeten. Is het. Uh... Hoe heet het café ook weer? De Handloper is bijna op. Ja. <laughs> nee, ik krijg zo het adres door en is het de locatie. Het zuid, uh, west, uh... Uh, volgens mij, waar jij vandaan Krooswijk? komt. Krooswijk, Krooswijk of Krooswijk. Hommerd. Een van de twee. Ja, dicht, dicht in de buurt. Andere, dus, andere uh, kant van het bos in ieder geval. Juist, kunnen we nog even snel douchen en dan gaan we weer naar Amsterdam. nou ja. ja, lekker. Lop. Dus wij hebben ja, nog ja. wel wat te doen. Ja, nou ja ik zie je weer, wel even, weer vanavond voorbij komen. Je uh, ziet er wel ergens weer wat voorbij komen. <laughs> wel op tijd, wat anders. Uh... En live, hè. En live. <laughs> <En> live. <laughs> nou, Oké. Okay. Hey, hey, ik mag vond het super uh... om hier te zijn. Ja, en uh, ja, volgende keer uh, gewoon met de nieuwe single. Zijn we er weer bij. Oh, hopen we gewoon dat je hier bent. Uh... Zeker weten. Tenminste, ja, er moet er wel tijd voor zijn natuurlijk. Ja, daar maken we tijd voor. Ja, zo uh, op de zaterdag uh, is het uh, eigenlijk lastig. En zeker uh, tegen de avond. Ja, nee, maar we maken er tijd voor. Is goed. Dan Alleen we zoeken er we beter ja. weer uit. Ja, ja nou ja, dat, ik had eigenlijk uh, de zon besteld. Maar uh, ja, ja laat zich af en toe eventjes zien. Ja, dat heb ja. je met thuis bezorgd. Hè? Die zijn altijd te laat. <laughs> hey, mag ik jullie hartelijk bedanken voor de, de rit hier naar de studio. Ja. En, uh, ja, ik hoop uh, gewoon weer een veilige rit terug. Naar de knoers. Uh, Gaat helemaal goed komen. En uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Groetjes. goedjes. Hoi hoi. hoi. Sin no no llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdón de llorar, ese llega así de esta manera, no tiene la culpa, amor de comprensa, amor del de pasado, ven me ven, ven ven. ven, ven, ven, ven Yo la aprendí en mi así. Vamos le yo, vamos Porque mi vida con aprender mi vida así. No te da perdón de Dios. Fue en la fortuna de este lo, lo ya callé. Nou, dat is je niet kan vergeten. Het is niet zo dat ik je niet kan vergeten. Het uur van entertainment for you met ondergetekende Fred Heij tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal op die 106.9 en 104.5 op de kabel. En dat allemaal vanuit Zandvoort. En ja, Itamar van het Eind is weer onderweg. En naar zijn volgende, ja, uh, date. Date eigenlijk, hè. Ja, nou, wij gaan nog een plaatje draaien. En dat plaatje, ja, nee, niet. Nee, nee, dat gaan we niet doen. We gaan uh, de drie op een rij van Fred Heij draaien. Ja, dat gaan we doen. En uh, we starten met Gary Moore. En I still got the blues for you. En uh, heren, doe voorzichtig. Ik zou zeggen, wel thuis. En uh, een fijne avond nog. Used to be so easy. I have known, time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you, used to be so easy. And kledingstukken die van jou voor mij kunnen zijn De schemering, de radio zacht En deze nacht heeft alles Wat ik van een nacht verwacht This is a night I saw something out of a movie from Hollywood With you oh. well, well it's five o'clock We share another a... cigarette We're talking about a night And will never forget I know the destination We went for a ride Somewhere to run Or someplace to hide I'm really soon it. It's all over too fast We're going back to nothing So we're making it last Oh baby What does it have to end? I hold you close Oh, this is a night like your favorite song makes you feel so good. I feel so good. And this summer oh, music you know. night I will remember until my time is through. Because I got to spend this night with you, oh yeah. Because I got to spend this night. ZFM op die 106.9 We begonnen met Gary Moore En still got the blues for you En uh, als tweede de baseballs met Guus Meeuwers en uh, this is the night Oftewel het is de nacht En natuurlijk uh, als laatste Blondie En The tide is high En dat allemaal hier bij dat uh, gezellig station ZFM, Entertainment voor you Tot de klokjes van 7 uur En we gaan lekker verder met Robin Tick En uh, ja, Bloodline Everybody get up. ze Heerlijke zomerse muziek hier uh, bij CFM uh, Zandvoort. Wat is het weer gezellig, hè? Zeker weten, hij? Zeker weten, Lisa. We gaan, hoor. Lisa Lewis en... Uh, ja, een gouden glimlach.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 Van mijn engel aangevlogen, met van die helder blauwe ogen, en die engel zei me na. Niet dat ik nu blind ben voor de schimmen van de nacht, maar ze zijn onzichtbaar als je weer eens naar me lacht. En dan ga ik ook weer stralen, De glimlach is van alle talen, jij geeft mij maar In dat niemand nog zo somber naar je kijkt. Dan wordt los de weer. Wind... Lekker. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care. or don't, but you still hit my phone up.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 And if you think that I'm still holding on to something you should go and lock yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and lock yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and lock yourself. Nou ja, je kan denken over hem wat je wil. Maar uh, ja, uh, blijf en het is een heerlijk nummer. Zo, so, uh, zonder meer, ja. Yeah. Justin Bieber en uh, love yourself. En we gaan lekker verder met een uh, lekkere gauw oude van Shakin' Stevens en. Uh, oh, Julie. Zeker Stevens en O-Julie. Ja, we proberen contact te krijgen. Of contact te leggen met uh, Gina, zangeres. Maar uh, ja, nee, je krijgt, uh, je krijgt geen gehoor. Dus nou ja, uh, we gaan het zo nog een keertje proberen. In ieder geval uh, ja, gaan we lekker door met uh, wat muziek draaien. En dat uh, een volgende plaatje is uh, van Charelle. Uh, en uh, ja, zij hebben het over... Het lijkt soms uh, van één kant te komen. Ja, niet best, hè? Toch? Nee. Nee, zo niet? Dan toch. Ja, toch? Ja. Het duurt even. Ja, introotje. Jij om alles heen te draaien, waarom hou jij het zo vaak? Soms leg je net te veel uit, soms te weinig als ik jou voorzichtig vraag. Hoop jij al iets wanneer je even tijd hebt voor ons twee. Mijn twijfels nemen weer toe bij de zoveelste keer, nee. Ik leg mijn telefoon weer weg, maar niet voordat ik jou. En dat mijn Padre me recuerde. Aadios le pido. Deja te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Aadios le pido. De mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Aadios le pido. Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. Aadios le pido. Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Aadios le pido.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 aan si de kant si van de kant van de de de de de de Give Ik wil niet meer. de wil niet meer. Ik wil de meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet de Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet de Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet Ja, en dat uh, ja, is weer uh, een teken van dat het er haast weer op zit. Weer twee uurtjes entertainment voor jou hier bij ZFM. En dat allemaal uh, ja, tot de uh, klokjes tot van 7 uur natuurlijk. Van 5 tot 7, iedere zaterdag. En dan uh, kunt u naar de... mijn gezwets luisteren. Mijn, uh, mijn gezwets van, uh, van uh, ondergetekende Fred Heij natuurlijk. Vandaag hebben we te gast gehad uh, Itemar uh, van het END. En uh, ja, we hebben nog geprobeerd Dina uh, te bereiken. Maar op de een of andere manier is het niet gelukt. Ik ga zo nog wel uh, ter uh, afsluiting haar nummer draaien, helemaal op aarde. Dus dan weet u dat, uh, dat het uh, gelijk eigenlijk uh, het laatste nummer is wat ik ga doen. En natuurlijk uh, ja, hoop ik dat u genoten hebt. En uh, ja, volgende week... Uh, bladlap, uh, ja, wie heb ik dan? Uh, ja, eigenlijk eventjes uh, weet ik dat niet meer uit mijn hoofd. Ja, ik heb, uh, ik heb, uh, ik heb er zoveel. Dus ik weet het even niet meer. Nee, houd in ieder geval de Facebook in de gaten. Van, uh, van Entertainer View. Fred Heij, kunt u gewoon, uh, als je Fred Heij indrukt... Entertainer View, uh, dan komt het helemaal goed. En uh, daar kunt u dus uh, op volgen de, de Entertainer Dutch Stop 5... En natuurlijk ook uh, wie er uh, volgende week als gast zijn. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week groetjes. En uh, ja, Dina, hemel op aarde. Jij kunt al mijn gedachten lezen. Alsof je me kent al voor zo lang. De liefde voor mij kwam zomaar voorbij. zomaar voorbij. Ik hou van de dingen die je zomaar spontaan weer voor me doet. Jij brengt het geluk en dat doet me goed.